Mevrouw van Daal gaat nu naar de wc, daar feest ze joviaal, mijn spetters van de plein. We liepen door het bos en ik ging door rug, toen heeft ze me gedragen de hele weg te Yes. Yeah. <laughs>